Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Astro World Festival in Texas gaat vandaag niet meer verder. Bij dat festival kwamen gisteravond zeker acht mensen om het leven. Het gebeurde tijdens een optreden van rapper Travis Scott. Volgens de brandweer vielen de slachtoffers toen veel mensen bij het podium probeerden te komen. We hadden we had at least acht confirmed. 23 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, 11 van hen zouden een hartstilstand hebben gekregen. Zo'n 300 mensen hebben ter plekke medische hulp gekregen. Oud-profvoetballers Dirk Kuyt en Wesley Snijder zijn volgens het AD verhoord als getuigen in een drugsonderzoek. Het heeft te maken met de Haagse crimineel Piet S. Hij wordt verdacht van witwassen en drugshandel. Kuit en zouden met forse bedragen hebben gegokt op een illegale website die volgens het OM was opgezet door de zoon van Piet S. Die site is inmiddels uit de lucht. Fans van FC Twente hebben gisteravond de supportersbussen van tegenstander Herakles bekogeld met stenen. Twente won gisteravond met 1-0 van Herakles. Buiten het stadion ging het mis. Er werd ook met vuurwerk gegooid. In verschillende steden wereldwijd wordt gedemonstreerd voor een beter klimaat. In Glasgow, waar de klimaattop aan de gang is, wordt ook gedemonstreerd en in Amsterdam gaan mensen vanmiddag ook de straat op voor het klimaat. Rivka van 14 is één van de sprekers. Ik ben zelf heel lang bezig geweest met gewoon plantaardig gaan eten, tweedehands kleren kopen, dat soort dingen, maar het, uiteindelijk heeft het een hele kleine invloed op klimaatverandering zelf. Dat de overheid gewoon veel te weinig doet dat grote bedrijven het verpesten. Mijn generatie en de komende generaties moeten ook gewoon nog een toekomst hebben. Het weer nog bewolkt met hier en daar lichte regen. In het Zuidoosten ook wat zon, het wordt maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N206 Heemstede Zoetermeer staat bij Leiden 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 Bomen, daar speelt een jonge harmonica. En vele mensen die langs hem komen, vergeten alles en luisteren draag. Een onbekende vrouw maakt soms een praatje met hem en vraagt met zachte stem. Kleine harmonica spelen, speel me nog één keer dat lied. Van dat rozen verwelken en ware liefde toch niet? Kleine spelen, jij maakt me melancholiek. Tranen, verlangen en weemoed is er in jouw muziek. Laat me hier eventjes dromen bij je harmonica. de groene bomen voor ik verder ga Kleine harmonica spelen Als spelen te Fantaseren Wie kan zij wezen Hij weet het niet Hij kijkt naar allen Die daar passeren, En stil verlangen Klinkt in zijn lied Hij gaat nooit naar een andere plek Hoe stil het soms is Anders loopt Ze hem eens Kleine Harmonica spelen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 Kind. Jij bent zo grijs, dat zegt een kind.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 mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn In opa. opa. Net zo iemand als jij. Niemand Europa, zo aardig mijn voor mij. In heel Europa, zo opa, mijn eigen opa. opa. Niemand zo aardig, niemand zo aardig, niemand zo aardig als hij. Hey.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 Zet de bloemetjes maar eens buiten, zet je zorgen aan de kant, leer een vrolijk liedje fluiten, levens in lekker land. Zet de bloemetjes maar eens buiten, gun jezelf een beetje plek.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 Geen geknies, geen gezeur, schop maar open de deur en de bloemetjes buiten gezellig.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 Zo heerlijk rustig, er klinkt een mondharmonica. Die speelt door Rémi Fa Sola, la tralala. Tra -la -la. Zo heerlijk rustig, je, yeah, je. Yeah. En een deuntje ontstaat in dezelfde maat.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 voordat ze weer naar huis toe gaan en ze zuchtte voldaan wat was dat rustig ja ja dan leeft de tijd van de heer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 In het rek van de macaroni, macaroni, macaroni, macaroni Slaat in een hoekje apart, muis in de supermarkt.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 Muis in de supermarkt, muis in de supermarkt, is er lekker thuis in de supermarkt bij de boter en de thee, bovenop een pak puree. woont in het rek van de macaroni, macaroni, macaroni, macaroni slaapt in een hoekje apart. Muis in de supermarkt.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 Ik heb al veel musea, zo hier en daar bezocht. Ik heb vele lei op dit gebied gezien. Maar wat ook ooit nog wordt en toegesteld, toch zal door mij steeds meer worden verteld.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 de wereld was toen paradijs Waar zijn de jaren gebleven Van Jantjes en van bed. De wereld van Gover Mezzoli Is ondersteboven gezet De gaslichtjes die zijn verdwenen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 Zijn de jaren gebleven van Jantjes en van bleke Bed. De wereld van Gomesali is ondersteboven gezet. Die zien zo zo roos je verdoer vergaan. Wat bloemen, staat jou voor oh, ik ga slapen. Zeg ik heel vroeg, liefst tot morgen Alberti, samen met Johnny Jordaimond, ik wacht op jou. En daarvoor hoorde u Sylvain Poot met waar zijn de jaren gebleven. Ja, de jaren vliegen voorbij. En zo voor de volgende artiest, Eddie Christiani. Roepnaam Eddie, officieel geboortenaam Eduard Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918 en overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016...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 dat ben je toch mooi Kleine greepje uit de polder Zeg me nu iets gauw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 Ik weet waaraan je denkt, Marjoleine. Aan die man met dat nobele gezicht. Zijn lei is schoner dan de mijne. Allicht. allicht, allicht. Maar denk eens aan al die wichtjes die je bij hem krijgen zou. Allemaal nobele gezichtjes. Niks voor jou, niks voor jou. Doe je wolle sokjes aan, Marjoleine. Kom langs de zoldertrap zo zachtjes als je kan. Dat die man daar staat te schijnen. Marjolein, ik word er zo van. Hier beneden ligt een perkje te geuren. Het decor voor het begin van een roman. Waarom blijf je nou nog boven zitten zeuren? Marjolein, Marjolein, doe je wel sokjes aan. Ik weet waaraan je denkt, Marjolein.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 Zandvoort uit Zandvoort, dan luistert u naar iedere zondagochtend. Tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En op uh, zaterdag, tussen 1 en 2, wordt het programma herhaald. hoe de muziek van Frans van Schaik met de Ketelbinkie. En daarvoor alweer een trek van Wim Zonneveld met Mario Leine. En de volgende dame is Carla Romolo. Roep nou Carla Lip, voor in Amsterdam op 9 januari 1934. Al daar overleden op 27 februari 2016. Nee, wat zeg ik 2017, een jaar later, was de Nederlandse actrice en danseres. De deed mee in de musical Heerlijk duurt het langst uit 1965. Maar werd vooral bekend door de serie Ja, zuster. Nee, zuster. waarin ze de rol speelde van pruikenmaakster Jet. En u hoort er nu samen met Hetty Blok en Len Jongewaard. En Albert Mol. Ze doen allemaal mee. En Carla rip met poppen zijn tapet. Heet heeft Mexico? Nou dan Mexico! Tempels en palmen en meren Flamingo's en slangen met veeren We trekken door wegen en volgen De stromen en drinken aan iedere bron. De vogels zijn anders, de vissen zijn anders De zon is een andere zon Terra caliente, Terra templaza Cuaro Cuato Gaan op. We gaan naar de bovenste top. Van de pokken gaat de pedel, pokken gaat de pedel, pokken gaat de pedel. Po, de pedel. Een berg die zo heet, moet wel machtig zijn. Zal reusachtig zijn. Aai, ai, ai, ai.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 We gaan naar de volgende top. Van de bokker gaat de pet op, gaat de peddel, gaat de Ho, gaat de, peddel, gaat de, peddel, gaat de, peddel, gaat de Een berg die zo heet, moet wel machtig zijn, zal reusachtig zijn. Ai, ai, ai. We gaan naar de bovenste top. Van de bobo, ga, ga, ga, ga, ga, ga, de ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga,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 Denarde een vrouw zou er ook een Jordaan in de hemel bestaan, net zoals in mijn Amsterdam, de buurt waarin we wonen.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 dat dit afscheid voor eeuwig moet zijn Al is het dan ook rechtvaardig En voor een ieder gelijk het denk ik Als ik naar de sterren kijk Zou er ook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 het blijft op de aarde een vrouw. zou er ook Jordaan in de hemel bestaan, net zoals in mijn In klare maneschijn heeft het ons weer op nieuw geluk gegeven. En we zongen bij de zandjes het refrein. Zing viool, luisterzaam. In de nacht vol van dromen. Meel is de klacht met haar reden en pracht. Waar mijn ziel zo gaat, zing voor mij. In de nacht, als het ruischen der bomen, waar de nachten gaan smacht en de, de maan droevig vlak in de nacht vol van dromen. Jij ging heen in en ik hield in mijn gedachten, slechts mijn leed en de herinnering aan die nachten. Alles bleef ik toch altijd verlangen. Naar het geluk dat eens met jou, met je mocht zijn. Die betovering kwam vanavond mij ontvangen. Een viool speelde ons heerlijk zoetre vrij. De smart in een vol van dromen. Ja, Billy Alberti komt vandaag behoorlijk vaak voorbij samen met Johnny Jordaan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.